Droom van Kamp met het NRS Journaal. Nederland krijgt de komende 24 uur te maken met extreem veel regen. Het wordt vooral ernstig in het midden en het zuiden van het land. Op sommige plaatsen kan meer dan 50 mm naar beneden komen. Dat is net zoveel als normaal in een hele maand. Ook wordt een zware ochtendspits verwacht. De komende uren wordt het al behoorlijk nat. De meeste regen wordt verwacht in Zeeland, Zuid-Holland, West-Brabant en in Utrecht. Sherpas gaan op de Mount Everest het lichaam halen van de bergbeklimmer Erik Arnold. De Nederlander overleed zaterdag nacht aan hoogteziekte, kort nadat hij op de top was geweest. Het lichaam van Arnold wordt teruggebracht naar Nederland. Het ligt nu nog in een kamp op een hoogte van 8 kilometer. Daar kunnen helikopters niet landen. Sherpas brengen het lichaam van Erik Arnold naar een kamp dat een stuk lager ligt, op 6,5 kilometer hoogte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Gelderland zijn vijf mensen gewond geraakt, onder wie twee kleine kinderen. Bij Zelm botsten twee auto's frontaal op elkaar. Vier van de gewonden komen uit ingezin uit Ruurlo. De vijfde gewonde is de bestuurder van de andere wagen, het is een man van 28. Hij zat met vier anderen in de auto. Over de oorzaak van het ongeluk bij Zelm is nog niets bekend. Daphne Schippers heeft opnieuw een visitekaartje afgegeven deze keer in Hengelo, waar dit weekend de FBK Games zijn. Schippers liep de 200 meter in 22 seconden en 200ste. Haar beste seizoentijd in en haar tweede tijd ooit. Bij de mannen woont Jurandi Martina de 100 meter op een door de regen kletsnatte baan, finish die 10 seconden en 1200ste. Martina had zich al geplaatst voor de speler in Rio.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 En er gibt, gibt er viel. Kom, vergeet Jesus jeden Tag ops Neu. Kom, vergeet Jesus, der... I'm mm -hmm. And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 Let's fly.